12 uur. Het NOS Journaal. Gert Kluk. Storing landelijke radiozenders in noorden Nederland. Bureau kredietregistratie kiest voor meer openheid. En Griekse premier vraagt ook Frankrijk om meer tijd voor bezuinigingen. Het weer: enkele buien vallen in het noorden en westen. Het is 19 graden aan de kust, 23 in het zuidoosten. Morgen opnieuw buien, maximaal 18 graden. Na het weekend opnieuw droog en zonnig. De temperatuur loopt weer op richting 25 graden. In Groningen, Friesland en Drenthe zijn de landelijke radiozenders niet te ontvangen. Dat komt doordat het signaal uit de verschillende studio's niet binnenkomt... bij de tijdelijke zendmast in Assen. Die is neergezet na de brand in de zendmast in Smilde. De oorzaak is niet duidelijk. De regionale zenders zijn wel te ontvangen. Werkgeversvoorman Bernard Wientjes vindt het programma van de SP een ramp voor Nederland. Volgens Wientjes zijn maatregelen als het verhogen van de vennootschapsbelasting en het verhogen van het minimumloon, een ramp voor bedrijven en de export. Wientjes heeft ook kritiek op de andere linkse partijen. Hun verkiezingsprogramma's draaien te veel om belastingverhoging en herverdeling, zegt de voorzitter van VNO-NCW. De uitspraken zijn PvdA-kamerlid Martijn van Dam in het verkeerde keelgat geschoten. In het radioprogramma Tros Kamerbreed stelde Van Dam dat Wientjes beter zijn mond kan houden. Uh, hij heeft ook vorige verkiezingscampagnes uh, regelmatig uh, doemscenario's geschetst... als uh, linkse partijen aan de macht zouden komen. Dat is nou niet de meest geloofwaardige uh, criticaster. Bijvoorbeeld een van de argumenten die hij gebruikt is um, dat linkse partijen... want hij neemt ook ons op de korrel bijvoorbeeld... Um, zeggen het zou in deze tijd wel goed zijn als we een beetje eerlijker delen... als we bijvoorbeeld de belastingen van mensen met hoge vermogens uh, zouden verhogen. Daar is hij ernstig op tegen omdat dat kennelijk hem en zijn vrienden uh, te veel geld kost... De kritiek van PVV-kamerlid Louis Bontes is nog wat scherper. Dus hij is heel selectief. Hij kletst af en toe uit zijn nek. Hij kletst vaak uit zijn nek. Want bijvoorbeeld ook heeft hij gezegd... in die gedoogconstructie... Hè, de, de, de, we gaan achter de dijken en de export wordt minder. Dat is allemaal niet gebeurd. Dus hij heeft horrorscenario's uh, opgetekend... die nooit tot werkelijkheid zijn gekomen. Dus hij kletst uit zijn nek. En Bernard Wientjes wilde zijn uitspraken niet bij ons toelichten op de radio. Particulieren moeten inzicht hebben in hun eigen dossier... buiten bureau kredietregistraties. Ze moeten kunnen zien wat hun schulden ze hebben. En dat zegt de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen... van het BKR, Sylvester Eifinger. Meneer Eifinger, goedemiddag. Goedemiddag. En waarom wilt u dit? Nou, ik wil dit niet. Uh, dit is natuurlijk een strategisch uh, doel, ook van de BKR. Hè. Ik vertegenwoordig de BKR als toezichthouder... Hè, als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Maar zowel de directie als de Raad van Commissarissen... is hier aangecommitteerd... Kijk, nu is het ook mogelijk dat uh, personen inzicht krijgen in hun registratie... via de bank, kunnen ze aanvragen, of rechtstreeks door te gaan naar de BKR en Tiel. Maar de bedoeling is natuurlijk dat dat allemaal wat makkelijker wordt. En uh, via internet, met portals, uh, uh, dat men gewoon rechtstreeks zijn registratie kan bekijken... en ook uh, kan zien of die correct is. En als die niet correct is... Gewoon gemotiveerd ook op een zeker kan verzoeken om dat te corrigeren. En nu kan dat niet. Nou, het kan nu wel, maar de procedure is wat ingewikkeld. Want de procedure loopt ofwel via de bank, via een verzoek. Uh, ofwel, men moet helemaal afreizen naar tiel. Uh, om dat gewoon uh, alsnog te controleren en eventueel te corrigeren. En in de tijd van internet en uh, digitale media is natuurlijk uh, voor de hand liggend dat dat al allemaal wat gestroomlijnd gaat. En dat kan via portals. En wat, Alleen het wat, wat, probleem is uh, dat de privacy en de beveiliging natuurlijk in orde moeten zijn. Ja, dat is natuurlijk een belangrijk punt. Als dat in orde is, wat is dan het voordeel voor mensen dat ze meteen kunnen zien hoeveel schuld ze hebben, hier en daar? Maar dan moeten ze wel zelf actief eraan vragen. Het is niet zo dat BKR een signaal geeft. Dank u wel voor deze toelichting. Gedaan. Dit is het los Journaal met Gert Kluk. De Griekse premier Samaras is op rondreis door Europa. Hij was gisteren in Berlijn bij bondskanselier Merkel. Vanochtend in Parijs bij president Hollande. Samaras wil graag toestemming om de noodzakelijke bezuiniging in Griekenland uit te stellen. Hollande zei na het gesprek dat Griekenland in de eurozone moet blijven. De dans is in de Et En de doit moet in de eurozone blijven.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 Officieel dus wel, hè, als je dit hoort. beide zeggen tegen Griekenland, gaat door op de ingeslagen weg. En beide zeggen, we wachten op dat rapport van de Trojka. Maar het is ook geen geheim dat Hollande en Merkel... ideologische tegenpolen zijn natuurlijk. Hè. Want Merkel die is van de, nou, zullen we zeggen, Noord-Europese zuinigheid. En Hollande is veel meer Mediterraans. Hè. Die zegt, we moeten ook geld uitgeven tegelijkertijd. Want dat stimuleert groei en werkgelegenheid. En dat was één zinsnede die François Hollande... net bij de persconferentie een half uur geleden zei, die opmerkelijk was. Hij zei, Griekenland moet doorgaan met hervormen en bezuinigen. Maar het moet ook dragen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 In Parijs. De PvdA uh, presenteert vandaag een plan om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. De kern is dat iedere jongere die meer dan drie maanden werkloos is... een aanbod moet krijgen voor een stage, een leerwerkplek, scholing of een baan. De PvdA zegt dat met een dergelijk plan in Zweden en Finland... zeer goede resultaten zijn geboekt. Ook wil de PvdA doorstuderen aantrekkelijker maken. Volgens de partij heeft het geen zin om jongeren in de huidige omstandigheden... te stimuleren zo snel mogelijk de arbeidsmarkt op te gaan... Om het doorleren aantrekkelijker te maken... wil de PvdA af van de langstudeerboete. Er moet een tweede bachelor- of masterstudie... weer volgens het wettelijke collegegeld gevolgd kunnen worden. Ja, dan is er wat meer informatie over de storing van de radiozenders... in het noorden van het land. Het gaat om een glasvezelbreuk tussen Hilversum en de zender in Assen. En het is onduidelijk, onduidelijk natuurlijk nog wanneer de problemen zijn opgelost. Een bijzonder wereldkampioenschap in Nederland dit weekend. In Leeuwarden wordt voor het eerst het WK Sportvissen voor Vrouwen gehouden. Teams uit 15 landen strijden om de titel... onder wie de regerend wereldkampioen Ingeborg Oudenaart uit Terneuzen... De wedstrijd aan het Van Haringsmaakanaal begon vanochtend om tien uur. Ingeborg. Elf en elf. Eerste aanwijzingen voor regerend wereldkampioen Ingeborg Oudenaart van haar vader... En kom maar komen links hè. Uh, onder de kant is uh, geen vis aanwezig. Nu gaan we proberen aan de overkant, die heeft ze ook ingevoerd van begin af aan. We kijken of daar een uh, vis zwemt. Als dat uh, niet uh, wil lukken, dan uh, gaan we terug op de vaste hengel op 6 meter of op uh, 11,5 meter. Maar we moeten van de nul afkomen. Zij en het team moeten het opnemen tegen dames uit 15 landen van over de hele wereld. Van Zuid-Afrika. Czech Republiek, Team Czech Republic. Rasia. Sí, sono italiano Torini Silvina è una componente della nazionale. Duitsland. Ciao En Dat maakt zo'n WK belangrijk voor de sportvisserij in Nederland, zegt Onno Talau van de organisatie. Heel belangrijk voor ons. We zijn, we zijn op naar het half miljoen leden de afgelopen vijf jaar met een 100.000 gestegen de vrouwen groeien ook en we mogen er nog wat meer worden. En weer even op die andere plek loop. Oh, op dus, C6 is het, is het zit Lorraine Vermeulen. De krijgt aanwijzingen dus uh, om het ook anders te doen. Meter Wisselen nee, van plek. Kijk daar waar één visje zit. Merci. Ik hoorde over de radio, het is schraal. Ja, heel schraal. Er wordt heel weinig gevangen. Maar het kan altijd nog veranderen. Ja, ja, denk, is on the boy. Hoeveel bezoekers verwachten jullie? Uh, we hebben rekening gehouden met ongeveer 10.000 bezoekers over het totale evenement. En dat gaat afhangen van het weer en van de resultaten van het Nederlands team. Als teams of een van de leden in, nou ja, kans maakt op medailles, dan verwachten wij echt die 10.000 te halen. En er loopt inderdaad heel wat publiek langs de kant. Maar echt een kijksport is het toch ook weer niet. Nee, er gebeurt nog niet zoveel. Ze zijn nog niet zo lang bezig volgens mij. Tien uur zijn ze begonnen. Ja. En de kinderen niet in oranje shirts? Nee, klopt. <laughs> En ook niet schreeuwen langs de kant. Nee. Hoort er niet bij. Hè? Nee. Uh, dit is wel heel serieus. Ja. Ja. ja is leuk om te zien. Ja. Maar spannend? Mm. Nee. <laughs> en dan nog even terug naar de begeleiding van Anja Groot. Want belangrijk nieuws: we hebben een opgrasmeer gevangen aan de overkant. Zij hij met een brede glimlach. Precies. <laughs> Dat doet de kans een keren. We staan momenteel dek eerste, dus met uh, vak. Ja. twee andere Nederlandse dames hebben dat ook in een vest gevangen. Dus we hebben nu maar drie man vest. Dus dat gaat de goede kant op. Verslaggever Menno Re Meijer bij het WK Sportvissen voor Vrouwen. De wedstrijd gaat over twee dagen, dus morgenmiddag is de nieuwe wereldkampioen bekend. Sport. Theo Jansen keert terug bij Vitesse. De Ajax ziet ondertekend na dit weekend een contract voor drie jaar in Arnhem. Jansen wilde weg bij Ajax omdat hij niet verzekerd is van een basisplaats. Dat vertelde hij een week geleden. Ik heb een gesprek gehad met de trainer uh, in het begin van het seizoen. En daar zijn dingen voor mij duidelijk geworden. En, uh, ik wil gewoon, uh, ik ben 31, uh, ik wil spelen uh, en liefst iedere week. En uh, niet 20 wedstrijden. Ajax nam Jansen vorig jaar over van FC Twente. Hij speelde een belangrijke rol bij het binnenhalen van de landstitel. Jansen keert nu dus terug naar Vitesse, de club waar hij zijn carrière begon. De Engelse club Liverpool heeft de strijd om Nouri Sahin gewonnen. De Turkse middenvelder speelt dit seizoen op huurbasis op Anfield Road. Sahin kon bij de Spaanse kampioen Real Madrid niet rekenen op een basisplaats. Hij stond ook in de belangstelling van Arsenal. Er is verkeer. John Bakker. Met uh, drie files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, bij Amersfoort Noord 2 kilometer. Door werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum, bij knop het Hooipolder 2 kilometer. En door werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Os, bij knop het Ewijk 3 kilometer. Dan nog de hoofdpunten van deze uitzending. In Noord-Nederland zijn de landelijke radiozenders door een storing niet te beluisteren. Oorzaak is een glasvezelbreuk. Bureau kredietregistratie kiest voor meer openheid. Particulieren moeten gemakkelijker inzicht krijgen in hun dossier. En de Griekse premier Samaras heeft bij een bezoek aan Parijs opnieuw gevraagd om meer tijd voor bezuinigingen. Dit was het uitgebreide NMO Journaal, zo dadelijk onderzoeksprogramma Argos. Werkt u al in de cloud?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 de Tweede Kamerverkiezingen komen er weer aan. Maar naar wie luister je als je moet kiezen? De woningmarkt is natuurlijk een enorm probleem op dit moment. Doorstroming bevorderd op die woningmarkt. Nou pak je als eerst die villa-subsidie maar eens aan. De is een nuttig middel... omdat het leidt tot bezitsvorming. Ik zou bijna zeggen vertrouw ik op mijn portemonnee. Weet wat je kiest. Volg de verkiezingen bij de publieke omroep. Ga naar publiekeomroep.nl slash verkiezingen. Deze maand in Plus Magazine. Slim nalaten. Tips voor een zorgeloze erfenis.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 Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel. Goedemiddag en hartelijk welkom. Behalve als u in het noorden van het land woont, want dan schijnt u ons helemaal niet te kunnen horen. Maar wel zien, zet gauw uw computer aan en ga naar de website van Radio 1, radio1, radio1.nl. Dan kunt u het gesprek ook zien. Want het is een gesprek, deze Argos. Zoals elke zomer hebben we de zomerserie luisteren in de pels over onderzoeksjournalisten... hun achtergronden, hun drives en ambities, hun dromen, hun werk... en hoe moeilijk dat vak eigenlijk is om uit te oefenen. Vandaag praten we met Bas Soetenhorst. Hij is onderzoeksjournalist bij de Amsterdamse krant Het Parool. Bas Soetenhorst won twee belangrijke journalistieke prijzen... voor zijn boek Het Wonder van de Noord-Zuidlijn... over de aanleg van de metro die de noordkant van Amsterdam met de zuidkant van de stad moet gaan verbinden. Een boek dat genadeloos overmoed en onvermogen van bestuurders en ambtenaren... bij zo'n groot infrastructureel project blootlegt. Uh, het gaat over uh, hoe er een tunnelvisie ontstaat, hè? zeg maar Bas... bij uh, dat soort bestuurders en ambtenaren. Ja, dat klopt. Uh, vandaag even iets anders, want je pakt vandaag enorm uit in jouw krant... het parool, drie pagina's over... Ajax, en waarom de hele medische staf van Ajax de benen heeft genomen. Wat is daar aan de hand? Ja, die, uh, ik heb met mijn uh, collega Hugo Lochtenberg van het Parool uh, geprobeerd te reconstrueren... wat er in de schaduw van de strijd tussen Kruijff en zijn volgelingen... en de raad van commissarissen en directie van Ajax is gebeurd. Um, begin dit jaar uh, stroomde de medische staf bij Ajax leeg op zich uh, uh, vertel ik daar niks nieuws mee. Die zijn op de vlucht voor Johan Cruijff. Nou, uh, het voornaamste probleem is dat uh, het technisch hart... zoals Cruijff dat heeft gedoopt. Dat zijn vooral uh, Dennis Bergkamp, Wim Jonk. Uh, voor wat betreft die medische staf speelt Frank de Boer... daar uh, geen grote rol in, voor zover ik het heb kunnen zien. Uh, die uh, uh, hebben een verandering aangebracht in de structuur. Het was zo dat... Die medische staf rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de directie viel. In de nieuwe constructie uh, is het technisch hard bepalend. En het nachtmerrie-scenario voor die artsen was dat dan trainers besluiten over een MRI. Over medische zaken besluiten. Ja. En dat, dat is misschien een onschuldig voorbeeld, maar uh, er heeft ook een conflict gespeeld over voedingssupplement. Ja, maar als je het stuk leest, dan uh, dat is misschien een beetje karikaturaal, maar dan krijg je een beeld voor ogen dat uh, sinds de intocht van Kruif Ajax wordt overspoeld door kruidenvrouwtjes, yoga, leraressen, uh, haptemnomen. <laughs> nou, dat is, niet, uh, dat is wel een beetje eigen aan de voetbalwereld. Uh, wij beschrijven ook. Uh, het uh, tijdperk onder Martin Jol. Dat is nog vlak voordat de kruifzucht ermee gaat bemoeien. En uh, dan uh, is er sprake... Dat, op, op dat moment was het veel erger. Dan ging het om flesjes zilver water... die je dan op je nachtkastje moest zetten... om je liesblessuren sneller te laten herstellen. En uh, er was een waarzegster uit de Volendam uh, uh, die ook uh, om de een of andere reden uh, helend werkte. Um, maar die artsen van Ajax die zijn wel degelijk bang... dat dat soort dingen terug kunnen komen nu? Nou, ik denk dat zij bevreesd waren voor hun. Uh, ja, wat zij dan de professionele autonomie noemden. Dat die in het geding kwam. Um, ja, er speelden gewoon gekke zaken. Er was dat, dat, dat er dan vanuit de leiding werd gezegd. Uh, die milkshakes die de diëtisten uh, bereiden. voor de jongere spelers, de jeugd. als die uit school kwamen naar Ajax. Hadden, hebben ze honger? Uh, dan kregen ze een milkshake om dat probleem te ondervangen. En toen werd er op een gegeven moment vanuit, vanuit het technisch hart dan bezwaar gemaakt tegen melk. In die shakes. En die diëtist is inmiddels ook van het, van het podium verdwenen. En, uh, dus ja, daar, daar liepen ze tegen aan. Um, plus het feit dat kijk iemand als uh, Edwin Goethart... Dat was de, de, die had de leiding over de medische staf, staf. als arts... Ja. Um, die uh, heeft tussendoor een uitstapje gemaakt. Hij zat, hij zat lang bij Ajax, maar tussendoor is hij een jaar bij AZ geweest. En daar heeft hij met Louis van Gaal gewerkt de artsvijand van Johan oh ja, Kruijf. dat is fout natuurlijk voor uh, Precies, dus... Uh, Die moest uh, ook weg. Nou ja, dat soort sentimenten hmm. speelden ook mee. Het is een prachtig stuk, mensen moeten het maar lezen, maar uh, het valt me wel op dat niemand durft te praten. Het zijn allemaal anonieme bronnen. Ja, dat heeft natuurlijk niet mijn voorkeur. Maar ik moet zeggen dat uh, waar, uh, waar Hugo Lochtenberg en ik tegen opliepen bij, uh, bij uh, het onderzoeken van, uh, van deze club... Ik, uh, het wel erg extreem was, je hebt het natuurlijk wel vaker... als je uh, dingen probeert te reconstrueren in de politiek... of uh, uh, in de onderwijswereld, wat dan ook, dat mensen zeggen... Moeilijk ja, ik, op, op dit en dat onderwerp wil ik alleen anoniem praten. Hier was het extreem uh, dat mensen zeiden... ja, uh, ik vind mezelf terug bij het Golfvel als mijn naam hieraan wordt gekoppeld. Het ging zelfs zover dat, dat mensen ons dan zeiden dat, dat jullie dat durven. Angst voor kruivel degelijk. Uh, ja, ja, en dat heeft natuurlijk ook te maken met het lot van uh, mensen uit de vorige directie. Uh, Martin Sturkenboom die was uh, tot begin dit jaar eventjes interim directeur bij Ajax. Totdat hij uh, een groep hooligans in zijn achtertuin had. En uh, toen is hij snel van het podium uh, verdwenen. En ja, er zijn meer van dit soort uh, gevallen bekend. Nou, tot zover de prikelen van Ajax. Mag er melk in de milkshake of niet? Um, en is dat goed voor de jeugdopleiding of niet? Bas Soedenhorst, van het Parool, even over jou. Je, je komt uit een uh, echt journalistiek en ja, ook wel artistiek gezin, hè? Ja. Vertel nee. iets over je achtergrond. Nou, mijn, uh, mijn, mijn moeder die was uh, hoogleraar. En die heeft uh, na na haar uh, academische loopbaan en haar pensionering... een doorstart gemaakt als uh, cabaretier. En mijn vader... die uh... Jacqueline uh, de Savigny-Loman ja, heet ze klopt. als cabaretier, ja, De ja. oudste cabaretier van Nederland. Inderdaad. Hoe oud ja. is ze eigenlijk, je moeder? Uh, ze was uh, jarig uh, uh, vorige week, 79 is ze net. En is ze goed als cabaretier? Ben je wel eens gaan kijken? Ja, ik vind ze briljant natuurlijk. Ja. Ja. Maar uh, ik ben niet helemaal objectief. Maar uh, nee, de uh, la laatste keer heb ik mijn, uh, mijn oudste twee kinderen meegenomen. Die zijn acht en tien. Natuurlijk een beetje moeilijk voor ze te volgen. Maar uh, nee, ik ben, uh, ik ben ontzettend trots op haar. De... Mijn ja. vader is overleden? Mijn vader is uh, dit voorjaar overleden. En die was, uh, dat was een krantenman. Die was uh, journalist. Die is, uh, zat in de hoofdredactie bij NRC Handelsblad. En uh, daarna is hij hoofdredacteur geweest van de Haagse Courant. Dus je hebt het niet van een vreemde? Nee, en mijn, mijn, mijn, mijn zus is uh, researcher bij uh, uh, tv-programma's, documentaires. En mijn broer is uitgever. Dus we zitten allemaal wel in, uh, tegen dat media, de mediawereld aan. Of erin Je hebt nu allemaal prijzen gewonnen voor uh, onderzoeksjournalistiek werk in Amsterdam. En naar verhouding in Amsterdam. We kennen elkaar eigenlijk van het Binnenhof. Uit de politieke Haagse journalistiek. Uh, wat me op de vraag brengt: van. Je hebt ontzettend veel mensen die stadsverslaggever zijn, maar dromen van het binnenhof. En jij zat op het binnenhoofd, maar bent stadsverslaggever geworden. Een beetje de omgekeerde gang van zaken. Waarom heb je dat gedaan? Ja, het is helemaal omgekeerd als je het begin van mijn loopbaan er nog bij betrekt. Want ik ben ooit begonnen op de buitenlandredactie. Dus het werd. Uh, ik heb mijn wereld steeds kleiner gemaakt. Uh, maar goed, ja, dat is zo gegroeid. Uh, ik heb tien jaar voor het parool op het uh, Binnenhof gezeten. En uh, toen, toen kwam de vraag of we naar Amsterdam wilden... Om, om, om het stadhuis te coveren, een uh, gemeenteraad. Uh, ja, dat kan, je, dat kan je een degradatie noemen. Maar we, voor het klinkt parool... niet erg enthousiast. Nou, Voor het parool is uh, de Stopera, het stadhuis, uh, toch uh, core business. Meer, meer dan het Binnenhof. Uh, dus uh, daarom heb ik dat uh, met beide handen aangenomen destijds. Uh, en uh, uh, ik vond het ook wel interessant... omdat je op het Binnenhof als parool een uh, ontzettend kleine speler bent. Dat had het voordeel dat er nooit druk was vanuit de hoofdredactie... van waar blijven die primeurs. Alles wat je bracht, weer beschouwd als mooi meegenomen. En uh, toen ik op de Stopra zat kwam ik in een hele andere dynamiek terecht. Want ja, als dan een ander medium iets eerder heeft... wat uit het stadhuis komt, dan heb ik uh, mijn chef aan mijn bureau. Van, en op het binnenhof is dat nou mogelijk? Op het Binnenhof hebben die politici iets van... Uh, ik praat liever met Ferry Mingelo of Frits Wester dan met het parool? Nou goed, je kan, uh, je, je, het is best mogelijk om een goed netwerk op te bouwen. Alleen moet je wel in je achterhoofd hebben dat als zij het idee hebben... dat ze een mooi nieuwtje hebben of uh, nu een uh, belangrijk interview willen geven dat ze niet als eerste aan jou denken. Je stond een beetje onderaan de ladder daar. Ja, maar de kunst is dan om gewoon zelf gericht als een heel klein guerilla groepje... de zwakke plekken te zoeken. Is dat die gemeenteraadsverslaggeving anders? Komt daar iedereen naar je toe? Komt daar alles op je af rollen? Ja, omdat je als parool daar toch al een dikke deur bent. En er komt gewoon heel veel naar je toe. Automatisch. En daar, daar, daar wil ik niet zeggen dat je met twee vingers in de neus je weer kan doen. Want uh, ja, de kunst. Ik maar je hoor, bent een factor daar. Als parol ben je daar een factor. Ja. ja. Noem eens voorbeelden van uh, verhalen die gewoon op je afkwamen. van Tips die gewoon uh, gegeven werden. Uh, nou, dat vind ik wel lastig om dat zo te benoemen. Maar kijk, het was wel zo dat als, als er dan... Ik weet wel dat oh, toen, toen ik er kort zat, geloof ik, toen, uh, toen speelde er uh, een kwestie... Was, was er heel veel discussie over de stadsdelen. Moeten die blijven bestaan of niet? Er waren er destijds veertien en die zijn toen gehalveerd. En uh, daar, daar hadden ze dan een externe commissie voor ingevlogen... om die uh, daarover te laten adviseren... En ja, dan, dan was het niet zo moeilijk om, dat uh, was mijn ervaring... om dan met een paar telefoontjes die conclusies boven tafel te trekken... voordat ze op straat lagen. Uh, ja, en ik denk dat dan mensen eerder genegen waren... om met je, je daar iets over te vertellen. Omdat ze dan denken van ja, dat is parol parool... en dan moet ik toch een beetje vrienden houden. Dus. Snap je? Dat werkt mee. Ja. Heeft de parool eigenlijk... Uh... Eigenlijk geld en genoeg mensen voor, voor onderzoeksjournalistiek. Ik ken de kant een beetje, de hardwerkende mensen, heel hardwerkende mensen. Ja. Volgens mij vijf uur ochtends op om de deadline te halen. Maar het verbaast me dat er dan zoveel ruimte overblijft... voor uh, dat soort uh, ja, lange onderzoeksprojecten uh, nou ja, die Hugo Lochtenberg en jij doen. Dat is, dat is moeilijk. Um, kijk, laat ik vooropstellen dat ik niet de enige ben... die doet bij het uh, parool. Uh, vandaag heeft mijn collega Paul Vugtse, die, die over misdaad schrijft... Heeft het um, uh, dossier van het OM over Bader hari De kickboxer. He, ja, dus ima, ima, Paul die, die doet dat uh, tussen de bedrijven door, zal ik maar zeggen. Uh, dat deed ik ook met Hugo Lochtenberg. Uh, tuss tussen het reguliere werk... Voor de gemeenteraad, het van de gemeenteraad en het college in Amsterdam deden wij ook wel wat langere projecten. Um, en vanaf sinds mei dit jaar uh, uh, zijn Hugo en ik exclusief bezig met dat soort dingen, van langere adem. Ja, daar hebben we ook wel lang over gesproken met de hoofdredactie, of daar ruimte voor was, of dat mogelijk was. Wij wilden het graag. Um, ja, een hoofdredactie. Die had daar eigenlijk ook wel oren naar. Die zat er ook al een tijdje over na te denken. zo kwamen die twee dingen samen. Uh, maar je hebt een relatief kleine redactie met, met weinig FTE. En dan moet je toch een hoop schuiven en meten en passen... voordat je dat uh, werkbaar kan maken... Want geeft het geen scheve, scheve ogen? Geeft het geen scheve ogen bij die mensen... die elke ochtend om vijf uur achter hun computer uh, plaatsnemen... Om een, om een stuk voor de krant van die dag te nou, schrijven? Uh, dat, dat jullie dan uh, maanden uh, bezig zijn? Want je bent met de, met de Noord-Zuidlijn bezig geweest... maar dit voorjaar ook met de hele gang van zaken... rond het Stedelijk Museum dat maar niet open gaat, uh, De Zuidas uh, die niet zo loopt als uh, gehoopt. Nou, kijk, bij de Noord-Zuidlijn en het Stedelijk... dat was nog in de periode... Noord-Zuidlijn heb ik een beetje tussen de bedrijven doorgedaan. En het Stedelijk hebben we ook... Eigenlijk de, toen, toen, toen waren we nog uh, reguliere stadhuisverslaggevers. En deden we tussen de bedrijven door werkten we aan zo'n productie als het stedelijk. Waar we tegen opliepen was dat, dat uh, je, je reguliere werk erbij in de knel kwam. Uh, dus, dus daarom hebben we dat nu anders georganiseerd. Ja, geef het ik gezicht. Kijk, wij zijn ook gewoon om, uh, om uh, half negen, negen uur uh, achter, zitten wij achter ons bureau. Hey, dus ik probeer in die zin wel... Uh, een beetje op de collega's en hun werkritme te lijken. Nou ja, dat lijkt me ook wel belangrijk. Je moet niet losgezongen raken van, uh, uh, van, van, uh, van je collega's. En wij draaien ook uh, weekenddiensten en uh, avonddiensten en dat soort dingen. Dus uh, in die zin... Uh, kijk, uh, het is... Uh, het, het is een... Het idee erachter is dat het, dat het een, een, een, een, een toegevoegde waarde heeft voor de krant. En wat is die toegevoegde waarde? Nou, dat, dat, dat je van tijd tot tijd... Het zijn natuurlijk tijdrovende verhalen vaak. Dus het is, het is niet mogelijk om dat week in week uit te doen. Maar dat je van tijd tot tijd met verhalen komt... die uh, spraakmakend zijn en waarmee je het parool smoel geeft. Ik denk dat dat het idee is. En wie doet de gemeenteraadsverslag even nu? Dat is nu Jasper Karman. Dat is een uh, uh, jonge verslaggever die daar al zijn sporen heeft verdient. En die, uh, die is nu de dikke deuren in de staperaar. Die moet na, nou dat hele stadhuis in zijn dode eentje doen? Nou, hij, uh, hij krijgt wel ondersteuning. Van, van, van, op, op sommige onderwerpen, die, bijvoorbeeld de verkeersportefeuille, dat, dat genereert altijd heel veel nieuws. Ja, de, en uh, dan zijn er andere verslaggevers die dat in hun portefeuille hebben. En als daar belangrijke dingen spelen, dan zijn ze ondersteunend. Dus in die zin staat hij er niet helemaal alleen voor. Maar dat neemt niet weg dat het wel uh, aanpoot is voor hem. Dat is zeker waar. Naast al die lange uh, onderzoeksstukken die dan in het parool hebben gestaan, heb, heb je ook nog een record aantal boeken geschreven voor een journalist. Want behalve het boek, bekroonde boek over de Noord-Zuidlijn is er nog een boek over de VVD en een boek over de P van de A en een boek over Bram Peper, de affaire Peper destijds. Uh, vindt zo'n krant dat wel leuk uh, dat je ook nog eens de hele tijd boeken schrijft ernaast? Nou, ik heb die andere boeken niet alleen geschreven. Hè. Steeds. Eerst met al die, nee, die schuld heb ik er twee geschreven... met Michiel Zonneveld één. Dan maakt het helemaal erg voor een krant... als je twee verslaggevers aan een boek kwijt bent. Nou, kijk, wij deden die dingen tussen de bedrijven door. Zoals ik dat dan uh, maar, maar noem. Uh, natuurlijk gaat dat, gaat dat uh, in fases... ten koste van je uh, reguliere werk voor de krant... Uh, de kunst is om, dat, uh, um, om, om daar een mooie balans in te vinden. En uh, ja, op het moment dat zo'n boek er is... Uh, dan straalt dat ook wel af op de krant, hoop je. En uh, uh, die boeken zijn ook vaak, is mijn ervaring... heel goed voor je netwerk. Uh, en om nou bijvoorbeeld het geval van de Noord-Zuidlijn te nemen... Uh, daar heb ik nog uh, uh, bijna maandelijks, denk ik wel, profijt van... dat ik dan... Uh, de, de mensen die ik heb leren kennen bij het maken van de boek uh, uh, spreek en die mij tips geven over onderwerpen die op dat moment spelen en waar ik iets mee kan of een collega wat mee kan dus in die zin is het ook een, een investering in jezelf waar uh, het parool dan uh, ook wel weer voordeel van heeft het valt wel ontzettend, de prijs is dan toch redelijk kleine krant als het parool dat dat allemaal kan ja dat <dus is ook zo ik ben uh, uh, Barbara van Beukering ook heel dankbaar dat, dat ze, mijn hoofdredacteur, dat daar de ruimte voor, uh, voor geeft. En dus reageert hij dan meteen enthousiast, Barbara van Beukering, als je aan haar bureau komt en zegt, ik ga weer een boek schrijven? Uh, nee, nee. Nee, want ze ziet natuurlijk ook wel dat uh, dat, dat weer op slag ligt op uh, het reguliere werk. Dus natuurlijk hebben we daar even over gepraat. Maar al heel snel zei zij van, nou ja, goed... het uh, is natuurlijk toch wel Noord-Zuidlijn het Amsterdamse onderwerp. Dus als daar een boek over komt, moet dat van iemand van het parool zijn. Um, maar dat neemt niet weg dat ik uh, uh, op dit moment even geen plannen heb hoor in die richting. Ik ben gewoon druk bezig voor de krant. En uh, dat is mooi genoeg. Laat we het over uh, je boek over de Noord-Zuidlijn uh, hebben. Je hebt er twee prijzen uh, voor gewonnen... Uh, in 2011 de Loop en in 2012 de MJ Brussenprijs. Wat zijn dat voor prijzen? De Loop is een prijs voor uh, een onderzoeksjournalistieke productie. Uh, daar heb je ook nog categorieën in. Dus ik heb gewonnen in uh, geschreven. Ja, dat kan een krantartikel zijn of uh, een tijdschriftstuk of, of een boek. Uh, en de Brussenprijs is voor het beste journalistieke boek uit dat jaar. Dus dat is... Nee, dat, dat, kan, uh, ja. dat hoeft niet puur onderzoeksjournalistiek te zijn. En tegen wie moest je op, uh, opboksen? Uh, ja, mijn mijn paroolcollega Auke Kok... die een boek had uh, geschreven over de jongensjaren van Holleder. Uh, er was een boek over... Ik ben het even kwijt, moet ik je zeggen. Maar er waren nog een paar ja, dat is een hele eer. Het boek heet Het Wonder van de Noord-Zuidlijn. En dan heeft het als ondertitel Het Drama van de Amsterdamse Metro. Is het nou een wonder of een drama, die Noord-Zuidlijn? Nou, het is natuurlijk een drama. Um... En waarom heet het boek dan Het Wonder? Nou, omdat ik uh, Drama een te voorspelbare titel vond. En, en hey, je, je zoekt een beetje in een, je zoekt een, uh, iets catchies wat mensen uh, intrigeert of triggert. En dit was ook een soort, soort stripboektitel. En het dekt heel veel ladingen, dat was mijn idee. Het, he, dus, er, er was een hele grote groep techneuten en bestuurders... die heilig in die metro geloofden. En eh, ontzettend opgewonden raakten over het feit... dat ze een bepaalde boortechniek onder de grond gingen bruik, uh, gebruiken. Dus die vonden het een technologisch wonder. En de slagader van de Randstad he, werd het genoemd. Ja, ja, ja. En wonder ook in de zin van... ja ook, ook uh, sarcastisch, natuurlijk ironisch. Ja, Zo'n ontzettende overschrijding het is het te, te gek voor woorden. In die zin is dat ook, kan je het ook als een wonder beschouwen. We gaan even terug in de tijd, naar 2002... toen de Amsterdamse gemeenteraad het definitieve besluit... om de Noord-Zuidlijn aan te leggen nam. We luisteren even naar een fragment uit die tijd. De Noord-Zuidlijn zal de noodzakelijke snelle verbinding worden... van het noorden via het centrum van Amsterdam met de Zuidas. Wie gaat het betalen als er overschreden wordt? Ja, nou, uh, uh, we, we, we, we gaan niet overschrijden. Kunt, kunt u dat nog één keer hard opzetten? We gaan niet overschrijden. We hebben ja? de bol goed voor elkaar. Ja, historische woorden. Wie was Schikker. dit? Geert Dahlers. Wat was die toen? Wethouder uh, Financiën en wethouder Noord-Zuidlijn bij elkaar. Dus ook zijn tragiek. Um, de, de verkiezingen waren net geweest, de gemeenteraadsverkiezingen van 2002. En uh, de vorige wethouder, belast met de Noord-Zuidlijn... Uh, die uh, was afgetreden, op een heel ander onderwerp. En vlak voor de verkiezingen. En toen had Dales gezegd, nou weet je, voor de duur van de verkiezingen... hij was wethouder Financiën, neem ik die Noord-Zuidlijn even in mijn portefeuille. Oh ja. Na de verkiezingen kwam er een nieuwe wethouder, verkeer slash Noord-Zuidlijn. Uh, dus... De verwachting was dat die verantwoordelijk zou worden voor de Noord-Zuidlijn. was een, uh, Meneer, die heet Mark van der Horst. Ik weet niet of, je, of het je wat zegt. Uh, maar, uh, va, volgens mij een VVD. Uh, ja. Uh, ja. Maar Dalis, ja, ja. Die, uh, die had uh, in zijn achterhoofd... Van, uh, het, het, het definitieve besluit over de aanleg van die lijn is op handen. En dat is natuurlijk toch wel fijn als wethouder om zoiets op je konto te hebben. Dus ik hou die Noord-Zuidlijn nog even in mijn portefeuille. De dag na het debat wat we net hoorden... Echt de dag daarna heeft hij het overgedragen aan uh, Mark van der Horst. En doordat hij dat dus nog een paar maanden bij zich heeft gehouden... is hij nu de man die er tot op de dag van vandaag op wordt aangekeken... dat, dat er ontzettend veel overschrijdingen zijn. En hij, hij heeft nu eenmaal gezegd wat hij, wat hij die nacht gezegd heeft... wat we nu net hoorden. We gaan niet overschrijden. En jij vindt dat, begrijp ik uit je boeken, te, te makkelijk. Te simplistisch om Geert Daders de schuld van alles te geven. Nou. Ah, hij, heeft, hij heeft zeker een rol gehad... Alleen, uh, ja, het is niet rechtvaardig om hen de, de zwarte piet in deze te geven. Want hij kreeg dus, zoals ik net beschreef, in uh, 2002 deze, deze kwestie ja. in zijn portefeuille als wethouder. En de, de besluitvorming daarover, die gaat terug tot begin jaren negentig. Ja, het is een beetje, en, een beetje een ijdele man, hè? Als er dan iets misgaat, krijgen die eerder de schuld dan bescheiden mensen. Ja, het is natuurlijk ook eigen schuld. Hè? Ja, nou, ja, het is natuurlijk ook zo. We gaan niet overschrijden. Dat was in mededeling kunnen de gemeenteraad van Amsterdam. Hoe, hoe, hoe, hoe groot is die overschrijding uiteindelijk geworden? Uh, nou, ze, ze, ze begonnen bij 1,4 miljard euro. En de teller staat nu op 3,1. Maar, maar dat is nog maar de helft van het verhaal. En wanneer dat, zou die gaan rijden? Uh, 2011 zeg ik even uit mijn hoofd. Oh ja, nee, dat is al voorbij. Ja, en wat het, is de andere helft van het verhaal? Nou, de, de andere helft van het verhaal is dat de overschrijding... voor Amsterdam veel dramatischer is. Want het idee was dat Amsterdam uh, een paar honderd miljoen euro... bij zou dragen aan, aan die 1,4. Uh, alleen is er toen afgesproken dat uh, alle tegenvallers... alle overschrijdingen voor rekening van Amsterdam zouden zijn. En dat het Rijk... Wat gebruikelijk is, dat het Rijk opdraait voor tegenvallers, dat het Rijk niks te maken zou hebben met tegenvallers. Dat ja, Amsterdam dat... alle tegenvallers zou dragen. Amsterdam betaalt alle tegenvallers. Dus het is echt dramatisch voor uh, een stad met, een, met, een, met, met, uh, met, met niet zo'n enorme begroting. Het zijn echt ontzettende bedragen. Wordt deze collegeperiode wordt er voor een recordbedrag bezuinigd, uh, um, 200 miljoen euro geloof ik. Nou ja. Als je dat afzet tegen de voor de Noord-Zuidlijn, dan heb je, heb, je, heb je in één jaar al ergens een tegenvallen van 300 miljoen. En is dat eigenlijk niet de gewoonste zaak van de wereld? Want je hebt natuurlijk ook met die hoge snelheidslijn... Uh, de overschrijding gehad met de Betuwe-lijn. Uh, ik, ik geloof dat de recordoverschrijding in de wereld is. Het Operahuis van Sydney. Maar dat is toch het mooiste gebouw ter wereld. Dus iedereen kan daarmee leven in Australië. Ja, gemiddeld, niet altijd. Er is, er is wel onderzoek naar gedaan. Gemiddeld genomen is de overschrijding bij uh, dit soort uh, railprojecten... Uh, in, in de orde van grootte van 40 van de begroting. Uh, ja, en... en hier zit je dus op uh, meer dan 200 procent. En, maar voor Amsterdam betreft het een vervijfvoudiging. Hè? Dus dan zit je ergens in de 500 procent of voor, voor deel wat Amsterdam betaalt. Dus ja, dat is toch wel tamelijk extreem. En wat heeft Amsterdam zo scherminig aangepakt... behalve dat ze te makkelijk ja hebben gezegd tegen een regeling... waarbij zij alle tegenvallers moesten dragen? Nou, dat is een hele belangrijke. Uh, en verder was, was er uh, geen know-how in huis. En die hebben ze her en der ingehuurd. Um, en ja, dat is geen ideale situatie. Dan haal je commerciële partijen binnen... die um, belang hebben bij uitloop van het project. Dat de teller doorloopt. En ja, je hebt, hebt binnen kamers bijna niemand... die uh, uh, van toeten en blazen weet. En als je dan iemand hebt, dan heeft zo iemand weer geen tegenspraak. He, er was één professor daar en ja, daar, daar luisterde iedereen naar. En dat wil helemaal niet zeggen dat dat een domme man was. zo'n Bos heet hem ja, ik. Ja, Jan Bos. Maar uh, ja, het is toch fijner als je dan, ook voor zo iemand zelf, die wat mensen heeft binnen de gemeente, met wie hij goed kan sparren. En ze zijn ook nog in handen gevallen van uh, aannemers die uh, uh, het ondersluiten kan wilden. In die zin is het ook wel wat tragisch wat Amsterdam is overkomen met die aannemers. Je hebt een beetje medelijden met Amsterdam. Nou ja, kijk, Geert Daalers krijgt de, de Zwarte Piet toegespeeld. Maar ja, die aannemers die hebben hun aandeel wel hoor. En dan heb ik het nog niet eens over de, uh, de ontzettend sterke vermoedens van bouwfraude die, uh, die er waren. Alleen, alleen ja, het, het valt niet hard te maken. Nee, want je hebt het uh, in je boek, pagina 109, over vermoedens van bouwfraude... En daar houdt je verhaal op. Ik had het wel bewezen <laughs> willen zien eigenlijk. Ja, ik ook. Ik ook. We hadden het even over de titel van het boek, Het wonder van de Noord-Zuidlijn. En het slaat ook wel terug op die bouwfraude. Dat, ja, ik kom ook niet verder dan de constatering dat als er geen bouwfraude is geweest... dat dat wel een wonder is. Want wat zou er gebeurd kunnen zijn qua fraude? Ja, er was op het moment dat de aanbesteding van de belangrijke zaken... voor de Noord-Zuidlijn speelde... Uh, toen, toen kwam, het zat net rond de tijd dat via Zembla de bouwfraude aan het licht kwam. En, en in heel veel gevallen liepen de onderhandelingen al uh, tussen Amsterdam en de aannemers, toen dat aan het licht kwam. Huh? Je zou kunnen zeggen, op het moment van die Zembla-uitzending ergens in 2001, dat die aannemers voorzichtiger werden. Um, maar nergens in die onderhandelingen is de prijs daarna omlaag gegaan. Integendeel, alleen al dat gegeven heb ik het nog los van dat er aan de onderhandelingstafel... bepaalde zaken voorvielen, opmerkingen werden gemaakt... en dat eh, een van die partijen ook op een gegeven moment... door de NMA eh, veroordeeld is geweest. En dat is toen later weer teruggedraaid. Maar goed, er waren allerlei, allerlei indicaties... Je hebt in een interview een keer gezegd, het doet me denken aan een gangbang... Uh, waarbij een mishandelde om te redden dat de vrouw achterbleef. Dat is dan de gemeente ja. Amsterdam. Ja, dat was niet mijn meest subtiele uitspraak. Maar waar sloeg die uitspraak op? Nou, ik denk dat ik het net ietsje, ietsje net, subtieler verwoorden Dat het ook wel tragisch is wat Amsterdam is overkomen. Maar het zijn toch ook ontzettende amateurs. Anders was het hun niet overkomen. Nou ja, het is een combinatie van, van ook... Ook niet willen, niet willen zien van die signalen. Uh, er, was ook, er was ook bij die ambtenaren die uh, nauw betrokken waren... bij de onderhandelingen en de voorbereidingen... voor die aanleg van de Noord-Zuidlijn... daar was ook een, uh, ja, een ontzettende liefde om het positief te formuleren... voor dat project ontstaan. Uh, dan, dan zoek je natuurlijk allemaal allerlei manieren om het door te laten gaan... En, en kom je niet zo gauw tot de conclusie met, met elkaar... van jongens, onder deze omstandigheden is het misschien verstandiger... om de stekker er even uit te trekken. En dat, dat, dat, dat wil je eigenlijk niet. Het is een onderwerp dat me aan het hart ligt. Dan is het maar omdat het traject eh, vlak langs mijn huis loopt. W wanneer, wanneer is de noord zuid klaar? Wanneer... Nou, als het uh, ijzer en weder dienen, zeg ik even, bij uh, najaar 2017. En hoeveel is die dan gaan kosten, denk je? Nou, ze hebben op dit moment een, uh, eindelijk sinds, uh, sinds, uh, hebben ze besloten om een, een wat grotere buffer te hebben voor nieuwe tegenvallers. Uh, daar, daar, daar zit nog uh, om en nabij de 100 miljoen in, geloof ik. Dus ja, het zou kunnen dat ze het voor 3,1 miljard redden. En wat is dan je eindoordeel daarover uiteindelijk, als het zo loopt? Nou, als je het geweten had, dan had je, niet, uh, had, had je er niet aan moeten beginnen. Dat is de ellende niet waard geweest. Dat is mijn... Kijk, op het moment dat hij rijdt, dan zal uh, iedereen er blij mee zijn. En als je dan nog aankomt zitten met... Uh, ja, je had het beter niet kunnen doen. Uh, dan, dan ben je te laat. Want als, als dat dingen ligt, is iedereen blij. Maar... Ja, achteraf gezien, zo belangrijk is het niet. Het stukje, wat je, voor Noord is het leuk dat ze bij, de, bij Amsterdam worden getrokken... maar het stukje wat je onder de binnenstad, het moeilijkste stuk... waar alle overschrijdingen zitten, wat je daar afsnijdt... vergeleken met de bestaande lijnen, ja daar win je een paar minuten mee. Dat is allemaal de moeite waard niet. Dat is, dat is de ellende niet waard geweest. Het boek is niet voor niks bekroond, want je hebt vertrouwelijke stukken kunnen inzien. Hè? De, de, iemand bezorgt opeens een soort plastic tas bij je, geloof ik. Nou, dat was een vuilniszak. Uh, mooi, ja, nog romantisch. Ja, ja, ik heb er ook spijt van dat ik niet. Ik weet nog dat ik, uh, het was echt een stoffige zak. En ik, ik, ik moest. Nadat ik hem gekregen had, ging ik naar huis of moest ik mijn kinderen uit de na school ze ophalen en liep ik met mijn zoontje die vroeg wat erin zat. En die werd natuurlijk mateloos geïntegreerd. En toen heb ik thuis die zak leeggestort in mijn studeerkamer. En daar zaten allemaal snippers in. En ik ben maandenlang bezig geweest om ze aan elkaar te plakken. Uh, ik heb er wel spijt van dat ik niet een mooie foto heb gemaakt van die puinhoop uh, die ik toen had. Kijk, dat was ook, ik, ik was dat huisverslaggever al um, een paar jaar, denk ik, toen ik die zak kreeg. En uh, ja, dan heb je het, het, uh, het voordeel van uh, het feit dat je dan zeker, als je van het parool bent, daar gewoon een groot netwerk hebt. En heel veel mensen kent en uh, ja, van een van die mensen kreeg ik deze zak in handen. Geduwd. Wat zat er in die vellenzak? Ja, dat er uh, was, was net een uh, enquête van de gemeenteraad geweest. Dus een onderzoek, het zwaarste onderzoeksmiddel wat de gemeenteraad heeft. Naar de Noord-Zuidlijn, van hoe kon het nou allemaal zo mislopen. Dat had geleid tot een op zich heel degelijk rapport. Waarin de conclusies stonden waar niks op valt af te dingen. Alleen was dat ook een heel politiek rapport in die zin dat... Uh, man en paard wel weer gespaard buiten, en, en, en namen en rugnummers uh, zorgvuldig uit waren gemasseerd en, en, de hele, en de hele rol van de aannemers bleef ook buitenschot omdat Amsterdam daar nog een commerciële verhouding mee heeft omdat je dan uh, het risico loopt van claims en dergelijke. Dus er was nog wel meer over te zeggen. En in, in die vuilniszak zaten allerlei onderliggende stukken. waarin vaak wel uh, die namen en rugnummers stonden. Dit is wel, wel, wel hoe ik altijd heb gedacht dat onderzoeksjournalisten zijn: Ve Vuilnisbakken leeg. En... <laughs> ja, het is wel. Uh, het, uh, het geeft wel een, uh, een mooi romantisch beeld. Maar ja, het was ook gewoon zo dat ik uh, tegen iemand opliep. Uh, en, en, en die zei, ja, ik zal eens kijken. Ik, heb, ik sta eigenlijk op het punt om die dingen weg te gooien... en ik geloof dat ik dat al heb gedaan. En die dook toen nog, die vuilniszak op. <lacht> en zo, ja, zo was het. Je hebt, romantisch. Je, je hebt uh, ook met heel veel mensen gesproken, al of niet anoniem. Aannemers, ambtenaren, politici... Uh, maar je schrijft over twee mensen dat ze niet wilden meewerken. Eén is oud-wethouder Guusje de Horst en de andere is oud-burgemeester Job Cohen. Waarom wilde die niet meewerken? Uh, ja, van Guusje de Horst heb ik geen idee. Die speelde verder een totaal onbetekende rol in het verhaal, hoor. Die was ooit raadslid geweest. En voor de inkleuring van het geheel uh, had ik die graag willen spreken. Maar ze zat, ze zat toen op wachtgeld. En uh, ik denk dat dat de reden is dat ik het vermeld heb... Want ik vind eerlijk gezegd, niemand is verplicht om met een journalist te praten. Maar, uh, maar goed, wat als er nou iemand verbergen? langskomt met een serieuze vraag... Nou, en, en, en die zegt, gut, uh, zou u nog eens willen bespiegelen... over hoe dat toen allemaal gegaan is? En je zit op, uh, en je zit op wachtgeld... Dan, Dan vind ik het een beetje gek dat je nee zegt. En Job Cohen? Job Cohen, dat was een ander verhaal. Want die zat niet op wachtgeld. Die zat toen, uh, toen ik hem benaderde in Den Haag voor de PvdA. Uh, als fractieleider. Uh, oh ja, dat heeft hij ook gedaan. Ja, hoor. die was toen net weg uit Amsterdam. Maar uh, ja, hij wilde niet. Kort en goed. En ik heb er wel vermoeden over. Ik denk dat hij dacht, uh, hier is geen enkele eer te behalen. Voor mij, in dit, in dit verhaal. Uh, vervul ik niet echt een helder rol. En, uh, want hij komt er niet goed uit, hè, uit je boek? Nee. Ik denk niet dat hij er goed uitkomt, nee. We nee. gaan even zijn eigen uh, visie daarop horen. Want ook daarvan hebben we een fragment. Dat was namelijk tijdens die verhoren van die, uh, die raadsenquête waar je het over had. En die hebben uiteraard ook Job Cohen aan de tand gevoeld. Cohen was burgemeester in 2002. Toen Amsterdam het besluit nam. En zeven jaar later is hij dat nog. Hoe kon zo'n groot bouwproject in de hoofdstad zo uit de hand lopen? Wij zijn, als het over dat project gaan... of je er nou meer of minder verstand van hebt... uiteindelijk allemaal amateurs. En dat is ook helemaal niet erg. Ja, het is wel van een enorme eerlijkheid. Ik zou als ik burgemeester van Amsterdam was... ook, ook geen idee hebben over tunnels, over, over boormachines. Over... Zo is het toch ook. Dat is toch ook, ook iets voor de techneuten. Nee, naar, naar de letter genomen heeft hij gelijk. Nee, omdat hij bedoelt dat het bestuur uh, deskundige mensen inschakelt. En raadpleegt. En op basis daarvan bestuurlijk besluit neemt. En dat is de gang van zaken. Uh, ja, dat neemt niet weg. Dat, dat het als, als politicus een, um, een blunder is, zo'n uitspraak. Hey, hier wisten... Eens te meer omdat hij, op het moment dat hij dit zei... al met Wouter Bos in achterkamertjes aan het praten was... wist nog niemand van de buitenwereld... over het overnemen van het stokje als landelijk PvdA-leider. Dus hij wist dat hij op een gegeven moment... verkiezingen voor zijn kiezen zou gaan krijgen als lijsttrekker. Ja, dit, dit was uh, die nou, de uitspraak van de columnisten... uitspraak was, We zijn allemaal amateurs niet goed uit. Nee, dan, dan, dan, dan kunnen columnisten en politieke tegenstanders... die, die konden maanden vooruit... Wat, wat is je kritiek op hem als burgemeester? Wat, wat uh, had hij, hij moeten doen met die noord zuidlijn was, Hij was passief. Maar geef er eens een voorbeeld van. Ja, hij, hij heeft zich gewoon vrijwel nooit ermee bemoeid. Oh, en, dat is wel passief. En, uh, uh, uh, en, en moet een burgemeester was, dat? Je hebt er wethouders voor. Je. Nou, als het ons, als op, op het moment dat het uit de klauwen loopt, zeker. En uh, toen hij aantrad, dat was in 2001, toen was het definitieve besluit nog niet genomen. Um, dus toen was dat nog niet aan de hand. Maar dan mag je toch wel verwachten dat voor iemand voor zo'n verstrekkend besluit... er was een hele bijzondere financiële constructie gekozen... dat je als burgemeester heel erg goed van ver en er tegenaan bemoeit. Dat heeft hij niet gedaan, Jokker? Ja, heel oppervlakkig, heel oppervlakkig. En... Wie speelde wel een helder rol? Wie hebben het goed gedaan in al die jaren Amsterdamse gemeentepolitiek? Nou, de, de, de, de SP was altijd tegen. Die, die hadden aanvankelijk maar één zetel. En dus als ik even naar de gemeenteraad kijk, en je had um, Roel van Duin, die zat er toen voor de Groenen, als ik het goed zeg. En uh, die, die had allerlei vraagtekens over uh, de boortechnieken en de risico's die je had om daar onder die vijzelstraat en zo te gaan. Dus uh, dat, uh, ja, dat zijn twee mensen die wel, of uh, twee, twee factoren. Maar ja, die waren, die waren roepend in de woestijn. Je had bij de PVDA een, een, een onlangs overleden raadslid, Auken Belsma. Die ook wel ja. heel ver ging in het boven tafel proberen te krijgen van uh, potentiële volkuilen... Uh, maar uiteindelijk toch altijd maar weer akkoord ging. Uh, ja, en uh, als ik kijk naar het college... dan was iemand als uh, Thierry Herrema... dat was een PvdA-wethouder die, die in 2006 aantrad. Uh, het is uh, ook de enige bestuurder... die is afgetreden op de Noord-Zuidlijn. Uh, ook een beetje tragiek, want hij heeft als geen ander geprobeerd... de, de organisatorische manco's die er waren bij de gemeente... Uh, te veranderen. Het gebrek aan know-how, daar heeft hij geprobeerd wijzigingen in te brengen. En het overoptimisme, wat er altijd maar was, dat heeft hij geprobeerd uh, uh, bij te sturen. Alleen deze man, die, uh, ja, die kon ook geen ijzer met handen breken. En op een gegeven moment waren er zoveel tegenvallers dat hij zijn politieke verantwoordelijkheid nam praat met Bas Soetenhorst vanmiddag, onderzoeksjournalist bij Het Parool... en auteur van het boek, het, onder meer het boek... Het wonder van de Noord-Zuidlijn, het drama van de Amsterdamse metro. We hadden het al even over de artikelen die je tegenwoordig als onderzoeksjournalist... Eh, vaak samen met je collega Hugo Lochtenberg in Het Parool schrijft. Vlak voor de zomer was dat een hele serie over... Weer een project, de Zuidas... Euh, waar je eigenlijk weer precies dezelfde dingen in terugleest... als in dat boek over de Noord-Zuidlijn. Torenhoge ambities, niet willen luisteren naar critici... kostenramingen die niet uitkomen... ruzie tussen Amsterdam en het Rijk. Euh, leert niemand iets? Ja, je ziet wel heel veel parallellen. Dat zeiden Hugo en ik bij de, bij de research ervoor ook wel vaak tegen elkaar... Op een gegeven moment hadden we ook overwogen om een apart kader te maken... waarin we de parallellen zouden trekken, maar dat hebben we toch maar laten zitten. Het is ook een beetje eigen aan, uh, aan, aan dit soort infrastructurele projecten. Dat is denk ik niet puur Amsterdams. Het is een beetje eigen aan de mensheid om uh, optimistisch te zijn... en uh, dingen naar je toe te redeneren. Dat gebeurt natuurlijk overal. Amsterdam blinkt er wel in uit. Amsterdam het wel uit. Het is een beetje arrogant hè, soms. Ja, en de, de, amb de ambities... Hè, bij zo'n bij zo als bijvoorbeeld... Dat, dat, dat, daar moest... de snelweg en, en het, het station... Moesten onder de grond worden gebracht. Um, en daarbovenop moest een compleet nieuwe stadswijk ontstaan. Uh, voor zover de vlachter, de, de, zoals de vlacht nu bij hangt... zal een deel van dat plan worden uitgevoerd... maar in een uitgeklede versie. En... Ja, dan, dan was het idee bij die stadswijk en kantorenwijk... dat dat de uh, gateway to Europe moest, moest zijn... en het kantorencentrum van, uh, van West-Europa zo'n beetje. Uh, het, het, het is dan weer niet genoeg dat het uh, een van de belangrijkste... of het kantorencentrum van, van Nederland wordt. Dat, dat is dan weer... Uh, dat is meegenomen aan denken. Nou ja, dat, dat zit er wel een beetje in besloten, ja. Ja. Hoeveel van die projecten zijn er nog? Want je bent, vertelde je net vrijgesteld nu voor onderzoeksjournalistiek. Nou, we hadden. ik ben blij dat, dat ik je kan attenderen op het Ajax-stuk vandaag in de krant. Het is, het is weer iets anders dan weer zo'n infrastructuurproject. Precies, we hadden zelf na de Zuidas dachten we ook van... nu gaan we eens even wat anders doen. Dus, Ga je die kant op, de sportwereld? Er valt veel over te schrijven in Amsterdam. Nou, ik denk dat, ik, dat we nog niet helemaal klaar zijn met Ajax. Maar ja... Het uh, volgende kan uh, ook weer iets compleet anders zijn. Of de, uh, die, die kwestie waar, uh, waar Argos vorige week die mooie primeur over had, over het vuur MC. Uh, ja, dat, dat, dat was er ook wel één geweest waar ik de tanden in had willen zetten. Nu ben ik te laat. Dus uh, moet, moet ik iets anders gaan verzinnen. Maar in die wereld, uh, daar is ook heel veel te halen. Dus, uh... en komt dat nog een volgend boek aan? Nou, voorlopig niet. Wat? Voorlopig niet. Uh, uh, Hugo Lochtenberg en ik zijn in mei begonnen... Als, uh, in, in de constructie dat we echt uh, alleen maar bezig zijn... met uh, onderzoeksprojecten voor de krant. Dat is uh, een heel gedoe geweest om dat, om dat uh, organisatorisch rond uh, te fietsen. Daar zijn we het ook verplicht om uh, ons te focussen op de krant. En zien we je ooit nog weer terug in Den Haag als verslaggever? Of blijft het Amsterdam? Uh, ja, dat, dat weet ik niet. Ik moet zeggen dat de politiek wel altijd uh, mijn warme belangstelling heeft. Een liefde voor mij is. Dus ik heb een prachtige tijd gehad en uh, uh, ik blijf dat uh, als hobby uh, op de voet volgen. En tegen je tachtigste word je cabaretier, net als je moeder. <lacht> uh, ja, dat zou, dat zou mooi zijn. Maar ik, ik heb niet dat uh, zangtalent van mijn moeder, ben ik bang. Maar wel schrijftalent. Ik dank je voor je komst. Graag gedaan. Bas Soetenhorst van het Parool. Dit was Argos. Luister in de Pels. Volgende week zijn we er weer met een aflevering van deze serie. Dan met Iwan van Duren en Tom Knipping van Voetbal International. Schrijvers van de bestseller De Voetbalmafia. En dan nog een mededeling. Argos bestaat dit najaar 20 jaar. En aan u vragen we om de beste Argos ooit te kiezen. U kunt dat doen op de site onyo.nl. Stem daar, maak kans op het Argos. Doe het zelf, prijspakket. En dan mag u zelf kiezen wat de mooiste Argos was. Baby Jelmer of de ondergang van het Amsterdamse Islamitisch College. Of de perikelen aan uh, het medisch centrum van de Vrije Universiteit bijvoorbeeld. Ik wens u een... Uh, Heel goedemiddag. Straks komt Tros in bedrijf. En volgende week zijn we dus nog één keer met Luis in de pels. Dan met Ivan van Duren en Tom Knipping van Voetbal International. Ik had geen thuis, maar ook geen geld. Dus waar moest ik wonen? Wonderlijke ware verhalen in Plots. Thema, de weg terug. Lopen we zo goed? Ja. Ik stap gewoon in mijn eigen stappen zonder dat ik het merk. Je eigen voetstappen? Ja. Morgen, kwart over zes, Plots. Lopen, oversteken, Nou, daar was ik helemaal bang voor. Dus dan, dan moest ik weer leren. Radio 1, het nieuws van alle kanten.